Jelle Visser met het NOS Journaal. Koning... Volgens Marokkaanse media zijn de regering en het parlement akkoord... en moet de koning de wet nu nog goedkeuren. Verwacht werd dat hij in de toespraak hierop zou ingaan. Wel zei de koning dat Marokkanen nationalistischer moeten gaan denken. Als de dienstplicht doorgaat, moeten Marokkaanse mannen en vrouwen... tussen de 19 en de 25 jaar een jaar dienen. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook geldt voor Marokkanen... die in het buitenland wonen. Door hevige regenval zijn in Zuid-Italië elf wandelaars omgekomen. Volgens Italiaanse media is een Nederlander gewond geraakt. Ze liep in een bergkloof toen door regen de rivier plotseling overstroomde. De slachtoffers zouden vier mannen en vier vrouwen zijn. Vijftien anderen onder wie een tienjarige jongen zijn in veiligheid gebracht. De kloof in het Italiaanse Civita is mede vanwege de imposante rotsformaties... populair onder toeristen... Er zijn voor zover bekend vijf mensen vermist, maar dat aantal ligt mogelijk hoger. Een jongetje van zeven is gistermiddag om het leven gekomen... toen hij door een koe werd aangevallen. Dat gebeurde op een minicamping op Walger in Zeeland. Het jongetje was het kind van de camping-eigenaar. Volgens een woordvoerder van de politie is niet duidelijk waarom de koe aanviel. De verdachte die vastzit voor de zogeheten kofferbakmoord mag zijn proces met een enkelband thuis afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. De 35-jarige Caroline van Toledo uit Oostvoorne werd in 2005 doodgevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Volgens de rechter zijn de verdenkingen zwaar... maar mag de man voorlopig naar huis. De zaak wordt waarschijnlijk pas volgend jaar inhoudelijk behandeld. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het vannacht droog. De minima liggen tussen de 13 en de 17 graden. Overdag is het zonnig vooral in het oosten en het zuidoosten. Er kan lokale bui vallen en het wordt 23 graden aan de kust tot 26 graden landinwaarts. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Zie met nu de nacht. So I step inside Just go ahead now and if you want to call that baby Just go ahead now and if you FM forward 106.9 FM. was The moment's like changing my views This is a far cry from what I know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 Als je hier bent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 'Cause I think I. Don't